Jan van der Putten met het NOS Journaal. In het noorden van het land heeft het openbaar vervoer ook vanochtend last van de winter. In Groningen en Friesland vallen treinen uit door kapotte wissels of treinstellen. Zo staat op de website van NS. De bussen in het noorden blijven tot zeker 11 uur binnen. Cubus dacht om 9 uur weer te gaan rijden. Maar vindt de omstandigheden op de weg nog niet betrouwbaar genoeg. In Groenland is verontwaardigd gereageerd op de aanhoudende druk van president Trump... die zei gisteren dat Groenland Amerikaans wordt, of ze willen of niet. Hij wil zo voorkomen dat het eiland dat bij Denemarken hoort... in handen komt van China of Rusland. In de gezamenlijke verklaring zeggen vijf politieke partijen... we willen geen Amerikanen zijn, we willen niet Deens zijn, wij willen Groenlanders zijn. De verklaring is ondertekend door vier regeringspartijen en de enige oppositiepartij.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 Voor het eerst is een Nederlandse vrouw Europees kampioen snelschaken geworden. De 19-jarige Eline Roebers won in de laatste speelronde in Monaco... van de Georgische Bella Tjotjena Nasvili. Roebers werd vorig jaar al derde op het WK Blitz. In september won ze het WK Blitz voor vrouwen tot 20 jaar.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 is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. Goedemorgen, Zandvoort. Ja, goedemorgen, Zandvoort. Ja, goedemorgen, Zandvoort. ja we zijn er weer, hè, Ger. We zijn er weer, Hans. Ger Lochman uh, uh, aan de knop uh, Mooie kop. En Hans, Hans, Hans. Ja, Botman is Hans, de naam. Bodman, voor dit keer.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 En het was uh, bijzonder leuk. Ja? Ja, het was erg leuk. Was, nou, was nou alles klaar? Geen? Ja, uh, alles toch? was klaar. Goed gespeeld ook. Oké. Okay. Ja.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 Met uh, Mark Remijn en uh, Mel K. Mel Kramer. Uh, welkom, ze zitten hier allebei al. Daarna uh, hebben we Carina Vere uit Parijs live. Live, live ja, uit, uit Parijs, Parijs. ja. We ja, nee, zijn gewoon heel internationaal bezig. Absoluut, ja, nee. Ja, dat is waar. En daarna gaan we praten met Dolly en Marloes van Pierik. Ja, die, want die uh, hebben een docu-serie zijn ze aan het maken. Ja, of hebben ze gemaakt. Um, en wordt um, uitgezonden ja. bij op Omroep Humaan. Uh, gewoon op de reguliere televisie. Ja, een docuserie over een docu mensen die naar de sportschool gaan. Nou, ja. Daar komt die sportschool weer om de hoek. Daar komt die sportschool weer om de hoek kijken. De hoek kijken uh, in de tweede uur hebben we Hilly Jansen. Ja, die... Over Theater de Krocht over natuurlijk. Theater de Krocht de Samen met Gilles uh, Kok doet ze dat. En uh, ja. wie zit er nog meer bij? Dat weet jij. Um, ja, een derde. Ja, die heb ik even niet paraat. <laughs> maar, ik dacht wat jij voorbereid had, sorry. Um, Kevin Stefan komt daarna, de lijsttrekker van het CDA. Die, wederom uh, uh, een lijsttrekker, hè? Uh, wederom, maar dat is niet de afgelopen vier jaar. maar de, Daarvoor, nou, daarvoor, daarvoor is, ja, was, ja, was ja. hij wel lijsttrekker, Nou, daarvoor was uh, uh, Gert-Jan Bluijs lijsttrekker, zeg maar. Ach. Maar die uh, stopt. Maar hij is... Uh, nee, uh, Kevin is ook uh, lijsttrekker geweest. Hij is fractievoorzitter geweest. Oh. Dat is toch wat anders, hè weer. Okay. En, uh, en als laatste komt Kees Drijsma, de architect van de Watertoren, komt, uh, langs. We hebben hier nog een watertorentje staan. Daar ja, hebben, die Heeft, die is heeft hij hem, ooit he? meegenomen? Ja. Nou goed, uh, de burgemeester zei uh, dat uh, de hoogste Ap punt in april, in april ja. zou worden bereikt. Ja. Nou, dus, nou, we zijn benieuwd. We zijn benieuwd of Kees er het ook mee eens is. Even Kees doorzagen. <laughs> ja, <laughs> uh, want er staat er nog heel weinig eigenlijk van die toren. Maar goed, dat komt allemaal goed. Uh, we gaan we eerst een plaatje draaien, Ger. Of, uh, Zullen we dat doen? Ja, even een plaatje ja. en daarna gaan we praten over Zandvoort. Wat, gaan we, wat gaan we doen, uh, Pop. Pop. Marja? Kolpe uh, met Vila La Fida. Nou, dat kan niet beter. Leuk. In het nieuwe jaar.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 Met uh, Christy, en met Jeannette, en met Robin, en met uh, Leontien. Ja, okay. En uh, Frank en Michael. Okay. Okay. En uh, Mel uh, Kramer, Mel K, hè? jouw artiestennaam zeg maar. Ja, Melk. En Mel oh, Melk is ja, het is ja, eigenlijk. Melk. Okay. Melk. Dus, ja, <laughs> ik, ik dacht Mel K, dat klopt Maar dat is meer een, een rapper, hè? Ja. lijkt ja. het wel. Dat ja, ja. is ja. geen Mel nee hè? Nee, me, nee <laughs> Mel dus ja, ja, ja, ja. ja. <laughs> ja nou, zij maakt uh, flu fluoriserende schilderijen, dat is het eigenlijk. Klopt, ja. En dat ga je nu... Uh, want jij hebt er al een keer gestaan hè? In, in het oude raadhuis, of niet? Uh, niet met de pop-up, maar uh, met z'n Met z'n art wel, Hebben daar, ik daar, daar ook. Heb ik een ja, heel ja. klein kamertje ooit mogen omtoveren tot uh, ja, een, een donker hok. Ja ja, ja, ja. In de krant ja, staat nu ja, ja. een... Ja, ja, ja, ja. In de krant staat een foto van uh, een werk van jou, schilderij Lionsgate. Hoe lang ben je daarmee bezig, als je daar... Uh... Oh.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 He, ik blijf zelf met mijn camera aan de vloedlijn uh, staan... maar zij duikt eigenlijk tussen de surfers en de elementen. Ja, ik uh, heb een paar gezien. Ja. En dan zie je die golven en de surf erachter. Ja, het is een prachtige, prachtige, ja. prachtige ja. Fo fo fo foto's allemaal. En wat ze nu dit weekend en de hele maand januari exposeert... dat uh, speelt zich vooral af op uh, Forteventura en uh, Lanzarote... Ja. de Canarische ja. eilanden. eilanden. En ja. daar heb je natuurlijk uh, de, de vulkanische ja. Uh, ja. zaken. Het is iets en iets warmer.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 Ja, alles duurt lang hier. Dus ja. Toch... ja, met alle bouwprojecten maar in de leuk, wereld. Ja. Het leuke is dat de burgemeester wel heel erg fan is van jullie en van art. Ja. Dus dat is wel een voordeel. Ja, dat is een, een hele goede voorzitter van de fanclub. <lacht> Absoluut, ja, ja, dat ja, mag je ja. wel zeggen. En bij de opening van Zandvoort Art half oktober... toen sprak hij ook over een culturele lente in, in het dorp. En ja. ja, toen kregen we allemaal wel even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 Maar ik woon er twintig jaar, dus ik zal okay. mezelf nooit een Zandvoorter nee, mogen Nee, nee, nee. Ik, maar... ja, beetje. ik woon in 60 <laughs> jaar, maar ik ben het nog geen Zandvoorter. Maar. Nee. <laughs> <Nee. laughs> maar ik voel me enorm thuis hier. Ja, ja. ja het is een natuurlijk <laughs> een fantastisch leuk dorp. Ja, het is een heerlijk dorp. Ja. Ja. En je hebt een relatie gehad met Mick Boskamp, hè? Ja, joh. En Mick is natuurlijk een columnist van de Zandvoorter. Hij heeft ook een programma bij Radio. Hij op, heeft op, een programma hier bij Radio. Ja, goed? gaat goed ja. met hem. Ja. Ja, ja dat nou, is dat is wel maar mooi, heel mooi toch? Ja, ja. zeker. Ja. Hey, en uh, ben jij nou, kun jij jezelf nu een, een professionele uh, uh, artiest noemen, kunstenaar? Le leef je ervan? Laat zo nee. Nee, nee, absoluut niet. Nee, als je maar één of twee schilderijen per jaar produceert, dan is dat een beetje. Nee. Nou, als je het voor een tonnetje per stuk ja. Nou, dat is ja, een ton, ander verhaal. Ja. ja. Nou, ik vind dat een hele goeie. Ik zeg, mensen komen en doen een goede kant op. <laughs> maar wat, wat, wat, wat, wat doe jij je voor de rest uh?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 Schilderijen maken? Ja, maar, ja, nou ja, dat was Vrouwkje. Een Vrouwkje heeft mij eigenlijk. Uh, Vrouwkje van Tetterode? Ja, ja, die heeft mij geïnspireerd. Daar ben, is het eigenlijk begonnen bij haar aan oh, de keukentafel. Oké, okay. wat ja, leuk. Met ja. pottenverf verf en uh, gewoon ja, lekker schilderen uh, met elkaar. Ja. Gewoon kniederen naar uh, mooie dingen maken. Ja. Sorry, en vrouwtje komt natuurlijk ja. ook uit een redelijk uh, creatieve ja, familie. Zeker, ja, tegen, tegen, Ja, absoluut. Ja. Ja. Ja. Wij kennen Edo, Edo van Tetterode nog? Edo van Tetrode, ja, dat was ja. natuurlijk een markant figuur in Stansvoort. Ja. Dat kun je wel zeggen met z'n ene pilgrap, hè, toen. Met zo'n paas. He, met die, hoe die die, ja. die, die die, die dingen? Met de, zeele... de paasbeelden. Paas, ja, voor ja. het paas eiland, ja. Dat was een ja. Geweldig, ja. Maar toen was het wel. Je, je, je ding piept een beetje, Hans. Die piept een beetje, ja. ja. ja dat ben ik natuurlijk. Ja, ja dat ja. Dan ben jij. Oh, nu gaat het een stuk beter, hè. Dankjewel. Hé, <laughs> hey Mark. Um, uh, jullie zijn waarschijnlijk nu al bezig met uh, Song Art Oktober, hè?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 Uh, strandpaviljoens uh, nog open. Ja, en en dat, dat is ook nog wel een pluspuntje... Hè, om dan misschien nog wat breder publiek... te betrekken misschien, ja. ja. Dat, uh, dat is het idee. Uh, ja. En uh, ja we zijn wel uh, druk bezig met de uh, organisatie, ja. met de voorbereidingen. Hebben jullie het idee dat steeds meer kunstenaars mee willen doen, zeg ja, maar? Hè? Ook als... van buitenstand voor misschien? Absoluut, absoluut. Internationaal, uh, nou ja, het was natuurlijk al ook uit de regio Haarlem uh -huh. en uh, Eimond... En, uh,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 En dat is nog steeds zo, maar gaan jullie die richting ook op? Uh, of, of er, zijn heel veel, er zijn heel veel deelnemers van Zandvoort Art die dan... Uh, een, het zit er net voor, volgens mij. Uh, of erachter, ik ben even de kalender uh, kwijt. Mm -hmm. Maar dat duurt tien dagen. Ja. Hè? En dat is eigenlijk veel meer dan bergen. Dat is, ik zeg, uh, dat is half Noord-Holland uh, ja. waar ja. dan geëxposeerd wordt... En, in boerenschuren, in galleries, hmm. in musea, uh, in winkels. Uh, heel, maar dat is heel groot geworden. Maar die bestaan volgens mij al 30 jaar. Uh, dat is echt een fenomeen. Maar willen u die richting ook op, dat nou, je groter wordt? Ja. ja, dat is misschien wat, uh, ja. wat groots en uh, ambitieus. Maar daar moeten we het nog een keer over hebben. Ja, ja. Dank voor de meedeeling. Ik geef me er idee mee. Ja, hoor, maar, ja, maar dat is kijk, absoluut. Het is nu twee dagen, hè, normaal gesproken, zaterdag of zondag. Ja, dat blijft. En uh, dat blijft dit jaar ook, maar ja. Uh, ja, je kan ook naar een week toe natuurlijk, hè bijvoorbeeld. Ja, dan... het voor hard week. Ja joh, gewoon... <laughs> ja. Denken. <laughs> niet een beperking, hè? Je weet het niet. Nee, dat vind Bij ik je ook, gooit. hoor. Ja, je ja. Een groot denken. dat vind nou. ik ook. Heel goed, Mel. Nou. Ja. Hey, nog één vraag aan jou, Mel. Als je maar ja. twee schilderijen per jaar maakt, dan laat je steeds dezelfde schilderijen zien, nog niet? Ja, dat is wel niet, zo. Als ze al dat... niet verkocht zijn, natuurlijk. Ja, ja, nou ja, zo hard loopt dat ook niet, maar... <coughs>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 Een hm. DJ houdt in... Uh, ja, eigenlijk een DJ, maar dan met een beeld. <kij> Oké. Okay. En, um, en wat voor muziek uh, hoort yeah, je? Ja, het liefst doe ik dat samen met mijn partner, want hij is DJ. Um, okay. En uh, ja, hij, weet, hij voelt feilloos aan wat past en andersom. Maar waar, waar moet ik dan aan denken? Um, qua muziek bedoel ja. je? Ja?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 de deuren te ja, openen. En hoe, nou, maar, laat, hoe laat is dat? Die vanaf 10 uur of zo? Uh, altijd 12 uh, uur. S'middags uh, middags tot 5 uh, uur. Ja, en en, en gratis toegankelijk, neem ik aan. Uiteraard. Zo zijn wij in San Mooi. Hè? Nou ja, je zou <coughs> natuurlijk 5 uh, euro kunnen vragen. Ik noem het oh. wat. Nee, doe me niet. Nee, doe me niet. Nee, nee? oké. Okay. Goed nou, ja, voor jullie dan. Niet, nee, maar je wilt ook gewoon uh, uh, mensen de kans geven om gewoon even zich onder te koepelen en zo inspireren elkaar denk ja. ik. Ja, ja wat dat betreft een fantastische plek natuurlijk. Ja. In het dorp. Ik kom zeker even bij je kijken. Nou, ja, want hartstikke jy, jy, leuk. ik woon ja. er 20, 20 kappen over. Ja. Oh echt? Oh. Ja. Je ja, <laughs> ja, kan, bijna naar, ik nou, kan bijna, bijna naar binnen lopen. bijna ja. ja. ja. ja. ja. ja. ja. Nou, ik wens jullie allebei heel veel succes de komende weken, uh, weekenden, weekend, ja. weekend. ja. zeg maar vier weekenden. Ja. Ja. En het, ja. Dit weekend is het eerste weekend, hè? Ja. Straks twaalf uur. uur open, nou ja. Nou, heel veel, uh... We zitten bovenop het nieuws, geregeld. Dat is ah, ja. Wij wel. <laughs> um, Mark en, en, en Mel, hartstikke bedankt voor jullie ja. komst. En, uh, ik, wil je nog wat zeggen? Nee? Okay. Dank nou, ja, ja, ja, nou, je wel. Graag gedaan. Je Alsjeblieft. En heel veel plezier uh, de komende weken. Dat dankjewel. je Oké, okay, succes. Dan gaan we het muziek draaien.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 Together. And the young heart Shouldn't be afraid And some Pray and suffer. Some...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 Ja we, gaan, ja, we gaan door. En, uh, The Young Ones, uh, Cliff Richard. de Young Ones, ja, mooi. Ik zet het best mooi, maar harder, mooi. want vol, volgens mij heb jij hem zachter gezet Ik van weet mij. het niet uh, wat ik gedaan heb. Gegeven, ja, maar, je hebt uh, iets gedaan. Dit, dit is beter. Die is voor mij, dankjewel. Nu staat voor die is ook voor mij. Ja. Uh, maar goed, uh, we gaan door, want uh, we gaan uh, naar het buitenland, We nee, hebben internationaal. Internationaal gaan internationaal. we. Internationaal. Want we hebben aan de lijn uh, Carina Veren onze reporter. maar dan in Parijs. Oh, bonjour, bonjour. bonjour, bonjour. Bonjour, madame. Comment ça va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 Uh, een beetje hidden gems, zoals dat heet. Ja, ja, ja. Dat je gewoon naar dingen gaat waar niet alle mensen naartoe gaan. Nee, begrijp je. Ja. Nou, uh, Daar ben ik nou op zoek vandaag ook weer. Ja. Uh, de verrassingsplekjes. Nou, en, het is in ieder geval droog uh, in Parijs, zie ik hier. Ja. En uh, vier graden boven nul. Ja, dat is fantastisch weer. Dus dat, uh, ja, volgens mij is het is mooi weer, ja, inderdaad. Maar ik of... heb speciaal mijn uh, IJslandse bergschoenen aan. Oh. Ja, niet oh, ja. echt berg-berg, maar... Ja.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 Dat gaan we zien en uh, nou, goede reis. Uh, we hopen dat je ja. geen, verder geen oponthoud hebt. Nee, dat, wat, hoop, ik ook, dat hoop ik ook. Anders dan, uh, wordt het een beetje lastig. En geniet, en geniet ervan ja, van, hoor. Ja, en geniet ervan. Ja, anders drink ik gewoon een Petit Noisette. Ja. Dan ga ik naar huis. het. <lacht> een heel dure koffie. <lacht> de Bier, if you're Nou, nee, we hou, okay. we hou contact. Hey, Hartelijk bedankt Carina en een goede reis. hè. Oké. Okay. Okay. Dank je wel. Hoi hoi. Bye bye. Dag.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 naar de mensen thuis brengen... Oh, van, dat is vanuit, allemaal, het, ja. vanuit het centraal punt. Ja, dat is ook een, een idee in ieder geval. Ja, ja. Zeker. Um, ja, goed. Uh, Dolly en haar dochter Marloes zijn inmiddels uh, gearriveerd, want uh, ja, we gaan natuurlijk naar de klok van 11 uh, uur toe. Nog niet. Ze uh, maar... gaan, te gaan uh, nu zitten. Want ik hoorde dat ze je, iets verlaat waren... Je piept waren... een beetje, Hans. Sorry? Je piept een beetje. Oh. Dat ze iets verlaat waren omdat ze in de sportschool zaten... klopt dat of niet? Uh, <laughs> Oh, Aladon is dat een Wat een ellende, wat een ellende. Het is toch allemaal wat. Hé, hey, welkom uh, Dolly uh, Tempierik en uh, haar dochter Marloes. Want ja, uh, ja dat zijn natuurlijk uh, op dit moment gewoon uh, twee persoonlijkheden geworden. Ja, toch? en niet een beetje. <laughs> en niet de minste ook. Ze zijn, zijn ook uh, wereldberoemd in Zandvoort geworden. Ja, absoluut, absoluut. <laughs> ja, nou ja, even de achtergrond. Want uh, uh, zij uh, zijn een onderdeel van, in het programma van uh, Human. Uh, Uman, hoe noem je dat? Ja, ja, Human. Human. human. human. Ja, human. ja dat, human. Dat, dat is een omroeporganisatie. En uh, zij hebben een uh, uh, uh, programma gemaakt. En dat heette... Nou Sterk. Een, uh, ja, Sterk, Sterk. heette dat. En het, ja. en nou, het nou, gaat over mensen die sporten. Ja, die naar de sportvol ja. gaan. En, en, en, met, vanuit allemaal, vanuit, het zijn dus series met allemaal verschillende mensen. Wel vasten, die dus elke week bijna terugkomen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 Ja, daar zit een beetje te klooien. Doe dan eerst je vinger erin. Um, nou ja, we houden het wel netjes. Uh, He? we houden het ja, wel maar netjes dan weet je waar het gaatje. Oké. Okay. Ja. <laughs> maar in ieder geval, je... het was een spannend begin uh, van... Uh, ja. Want jullie zaten meteen in de leader zeg maar. Wat zaten we? In de Lieder. In het eerste, oh, ja, ja. de opening. Dus ja. ja. ja, sprok je daar niet van? wel Ja. Uh, <laughs> <laughs> ja, heel erg, maar... Um,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 Toen wel, maar toen ik ophing met mijn moeder... toen dacht ik, nou, toen dacht, wat ben ik aan begonnen? Ja, Waarom ja, zeg ik ja? Ja, ja? Maar ze was te laat, want inmiddels had ik Geesk al teruggebeld. Van, ze doet het! Ja. Ja. En ik had nog de hoop dat dat niet was gebeurd. Ja. Ik gelijk weer terugbellen. Mam, ik wil het niet. Ja, jammer. Ja. Nou, maar ja, we kennen Dolly natuurlijk allemaal bij ZFM... als ja. presentatrice en, en, of presentator. als MV. Uh, MV, ja. MV, ja.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 En dat waren we ook voor ons nu. Ja, doen. maar ja. dat was dus niet zo. Nee, jongen. Nee, jullie waren gewoon jezelf eigenlijk. Ja. ja. Nou, eigenlijk ook ja. niet. Oh, want normaal we, nee, doen we, we hebben nog oh, we hebben ons ingehouden. Oh, normaal nog gekker. Ja. We hebben ons ingehouden, ja. Ja, we hebben ons echt ja. heel erg ingehouden. Ja, je wil niet zien wat er gebeurt als wij een winkel ingaan of zo. Hé, <laughs> het programma duurt acht afleveringen, één? Ja, ja. En jullie zitten in alle acht afleveringen? Nee, nee. Oh. nee. Er zijn...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 En uh, we zijn, uh, uh, is, wanneer was het ook weer september? Nee, december. 15 december zijn we ja. naar, uh, waren we uitgenodigd door Juman En toen kwamen al die mensen die meededen in, daar in de studio. En daar hebben we met z'n allen twee afleveringen gekeken. Nou, op het <lacht> laatst. Ja, al die mensen, jongen. Als ze onze kop als aangelagen ze dubbel. Ja. Hè? Al die mensen die mee. Ja. En toen, toen ging er eentje roepen.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 Nee. nee. <laughs> Met nee. grote ogen, zeg maar. Nee, nee. nee, dat, nee. Nou, wat wat je zegt betreft... er nog net niet bij, gelukkig niet. Maar, uh... Nee, dat zeker niet. Nee, nee, nee, nee. Maar wat dat betreft lijk ik niet op mijn moeder. Nee, nee. Nee, nee, nee. nee. Okay. Ik, uh, ik, ik sta nou, ook ja, in... Je hebt daar moeite mee, hè? Ja. Ja, op mijn werk ook. Ik sta gewoon lekker... En wat doe je ja. voor werk? Ik ben kok echt waar okay. ja wat leuk Je stond voor dieren? ja bij café Neuf. Oh, wat echt goed. waar ja. oké okay, yeah. ja oh ja. Dan sta ik in de keuken en leuk. Dat, dat is toch ja het is een open keuken maar ja. toch sta je op de achtergrond ja. Ja, ja, ja. en dat, dat is voor mij is dat prima ja nou ja. ja mijn moeder uh... vind je het jammer dolly dat ze dat niet wil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 Ja, ja. Oh, ja nou, behoorlijk. Mooi plot, want dat moeten we gaan de kijken. houden als een cliffhanger. Ja, cliffhanger, ja. Ja. <laughs> hey, We gaan naar het nieuws van 11 uur toe. Uh, we hadden nog een uh, paar seconden, denk ik. Uh, ja, nog uh, 20 seconden, denk 20 ik. 20 seconden. Uh, in, uh, zullen we één uh, uh, keer de sportschool noemen? Dat is de Academy. Ja, de Academy in uh, ja. Zandvoort-Noord. Ja. Ja. Helemaal, helemaal ja. aan het eind bij, ja. de, bij de flats.